4 uur, Eva de Jong met het NOS-journaal.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 vergoeding moet betalen. Het is niet duidelijk of hij er zelf ook van heeft geprofiteerd. De rechtbank verwijt hem dat hij het bestaan van de tussenpersonen heeft verzwegen. Tegen de andere bestuurder, die eindverantwoordelijke was, loopt nog een procedure.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 Het weer, vooral in het noorden laaghangende bewolking en plaatselijk dichte mist, elders nevelig, minima rond min 3 graden. Overdag zonnig met weinig wind en een temperatuur van 4 graden op de Wadden tot 9 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. <tomst> Nachtzuster Astrid de Jong. Nachtzuster is het programma vol vragen en antwoorden. Van die vragen die je hebt en waar je niet 1, 2, 3 een antwoord op kunt vinden... dan bewaar je ze voor de donderdagnacht en dan bel je naar 0800-1121... of je mailt naar nachtzuster, apenstaartje omroepmax.nl... of je twittert naar nachtzuster, dus apenstaatje nachtzuster op twitter.com... of je komt gezellig meepraten in de chat, www.nachtzuster.net... en dan de chat aanklikken. Maar het leukste is altijd... als je even belt 0800 1121 en ik zit nog met die vraag over die regenworm want uh, stefan die zegt als je een regenworm in tweeën hakt dan leeft hij verder ja hoe zit dat nou er is niemand die het weet dus als jij thuis zit en je denkt ik weet het wel maar ik ga niet bellen bel dan wel even want dan kunnen we de vraag afsluiten 0800 1121 dat nummer kun je ook bellen als je nog tips hebt voor uh, appels dus uh, appels met plekken van de appelboom meetin wil graag weten wat hij uh, kan doen Waarom hij altijd maar lelijke appels van zijn appelboom krijgt. Heb je nog adviezen? 0800 1121. En Jeroen, die wil graag weten waarom hij nooit meer kan tanken dan voor 123,43 euro. Bij zo'n nachtpomp. Weet je wel waar je je pasje doorheen moet halen. Waarom kan hij niet meer tanken voor een groter bedrag dan 123,43 euro? En ja, hij heeft een hele grote auto. Nou, dan was er nog de vraag van Saïda. Dat nou, was, was een beetje een. een een zijweg, maar als je het weet, um, hoe zit het met de privacy in het zwembad? Want zij zag een camera die gericht was op haar kleedhokje. Mag dat zomaar? 0800 1121. En die vraag over Google Earth: er schijnt geen ijs te liggen op de Noordpool als je kijkt op Google Earth. Hoe zit dat? 0801121. En daarover vroeg Zahida dan ook nog hoe dat zit met privacy. Want er staan ook mensen op de foto's van Google Earth. En mag dat zomaar? Vroeg zij zich af. En tot slot die vraag die Hans net stelde. Waarom, oh waarom, willen vrouwen toch bevallen thuis? Waarom niet in het ziekenhuis waar alle doktoren zijn en de apparatuur? Maar waarom willen Nederlandse vrouwen thuis bevallen? 08011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 En Hans de boy. En alle vrouwen. Of ik hou van alle vrouwen net uh, hoe je het opschrijft. Annemieke, nacht. Oh. Hallo. Hallo. Ik belde om vanwege die opgebomen. Ja. Uh, ik was toen net wakker geworden, dus uh, en ik heb altijd de radio aan, dus uh, daar viel ik middenin. En toen had die mevrouw die had. Uh, al a, a, Zuiver mannetjesbomen. Ja. Maar ze moet bij uh, het kopen opletten dat ze uh, tweeslachtige bomen hebben. Ja. Uh, zodat ze zichzelf bevruchten. Of ze moet er een uh, vrouwtjesboom naast zetten. En uh, die bevruchting komt natuurlijk via de bijen. Maar hoe herken je een tweeslachtige of een vrouwtjesboom... Dat kun je vragen bij de tuincentrum. Ja. Want die weten er alles van. Ja, meestal wel. Ik, eh, ik, ik heb ooit eens dus een paar uh, fruitbomen gehad en die, uh, die zijn allemaal uh, Voor ik het, toen heb ik eerst de bomen naar mijn dochter fruist. Ja. Want ik vond het zonde om mijn boom achter te laten. Toen kwam ik in een huis zonder tuin. Nu ben ik juist weer bezig met verhuizen naar een huis met een tuin. Dus dan gaat er weer een uh, paar fruitbomen in. Maar inderdaad, ik zal wel opletten dat ik uh, fruitbomen krijg waar ik uh, fruit aan krijg. Ja. En. Want eh, ik, ik, ik, ik had toen nog lees door dat die vraag ging over de plekjes van de bomen. Want uh, nou ja, dan moeten ze de appelmoes verkopen of appeltaat van maken. Hè? Ja, precies. Ja, maar hij ja. wil gewoon graag mooie, mooie, mooie appels. Ja, maar uh, het zijn ook biologische waarschijnlijk. Dus, uh, en biologisch hebben we automatisch wat meer plekjes. Maar... Ik, als een appel aan een boom hangt en er gebeurt niks aan, dan is die toch altijd biologisch? Ja, daarom juist, daarom zeg ik ook, uh, uh, ze hebben biologische appels. <laughs> maar uh, de, uh, bij de fruitgevers, dan worden ze bespoten natuurlijk. Oké. Okay. Ja, maar deze meneer, die, die zat met het probleem met de appels en die wil, die, hij wil ze wel bespuiten, maar hij weet niet wat hij wat er dan op moet spuiten. Oké. Okay. Ja, dan moet je naar een uh, tuincentrum. Een, ja, een tuincentrum of, uh, of je moet. Uh, ja, of uh, na nou, zo'n... Uh, ik woon dan in de Bollersstreek daar hebben ze dus ook... Uh, Zulke bedrijven die allemaal spuitspullen voor de, de bollen levert. En die zal ook wel iets weten voor de bomen, denk ik. Maar goed, uh, het is natuurlijk reuze zonde om uh, ze te gaan bespuiten. Ja. Snij het plekje weg dan dat niet zo goed is. Ja, maar bij dan hem is je weer het... weer uh... aan dieren. Bij hem is het wel heel erg... Er zit geen uh, mooie, ronde, lekkere appel tussen. Het is één uh, misvormde, vieze plekken toestand. Ja. Dus o, ja, heeft hij ik... alleen maar appelmoes? Ja. Nou, nou dat ja. Is, dat is toch prima juist. Oh, nou ja, hij wil graag wel eens gewoon een lekkere ja. appel. Ja, een appel bij. In een appel bijten. Ja. Nou ja, Ja, dat... De... Dat, uh, zover was ik nog niet. Nee. Uh, Oké. Okay. Nou, bedankt in ieder geval ja, voor ik, de ik, tips. Ik, ik, ik heb ook nog de vraag gehoord van die thuisbevallingen. Ja. Nou, Ik ben dan uh, ruim 40 jaar terug bevallen. Ja. Thuis. En ik vond het wel geweldig, hoor. Om uh, je kinderen thuis te krijgen. Echt waar? Ja, zeker. Maar waarom? Uh, na, nou, inderdaad, uh, ik had toen, uh, toen bij de tweede... had ik uh, nog een uh, schoonzusje en een zwager uh, uh, uh, bij me inwonen. Nou, en die kwamen dus af en toe, uh, als het, had, als het uh, bij mij rustig was... Kwamen, uh, gingen we schrebbels spelen en zoiets. <lacht> <Yes>. <lacht> Je kan van alles doen dan. Oh. En, uh, je bent lekker in je eigen omgeving. Ja. Maar... En, uh, ik heb het dus bij mijn kinderen meegemaakt... dat ik dus... Uh, de, bij mijn dochters die uh, dus in het ziekenhuis bevallen zijn... Nou, dan zat je zo'n hele dag in... Uh, de, mijn uh, dochter is uh, s morgens om negen uur... Is, uh, zijn ze bezig geweest aan het opwekken. Nou, het kind is dus om even over zes uur s'avonds gebevallen... Nou, dan zat je de hele dag te hangen in zo'n zieke, zo'n voor, uh, voor Ja. En toen ineens moest het met spoed naar de weerkamer gebracht worden. Nou, we, we, dus ja, yeah, het is, is, is niks voor nee. mij. Nee, nou ja, het is een en... kwestie van smaak, maar wilde je niet in de ja. buurt van de doktoren en de apparatuur zijn dan? Ja, nou, dat was haar keuze ook, omdat ze een alleenstaande moeder was. Ja. Was het haar keuze ook om inderdaad, als dus in de buurt van de, uh, het apparatuur, als ze dan wat mis ging dat ze dan uh, de vlakbij was. En de tweede, die volgt netjes haar zussen, die doet het hetzelfde. Maar jij had dat, uh, jij had dat niet? Dat, uh... Nee, nee. En mijn schoondochter die is ook in het ziekenhuis bevallen. Die, ja. Uh, maar die, die is dus uiteindelijk door de verloskundige op een gegeven moment uh, richting het ziekenhuis gestuurd. Die wou thuis bevallen. En uh, nou is die oudste dochter kraanverzorgster. Ja. En uh, ik merk wel dat, zij dus, uh, dat het veel meer trend is. Uh, dus in het ziekenhuis bevallen, want zij heeft maar af en toe een uh, thuisbevalling waar ze mee as uh, assisteert. Dus ze oh. dus, uh, zegt dat ze een paar per jaar hebt. Oh. En nu, vandaag was ik dus uh, bij haar kind, inmiddels uh, 18. Uh, even met, uh, langs en toen zei ik: Is mama te werk? Ze stond sinds gisteravond op wacht. Dus zeg ik, is het een uh, bevalling of is het een thuiskomst? Maar dan was het ook weer een thuiskomst. Dus uh, die, die vrouw is dus ook in het ziekenhuis bevallen. Want uh, je merkt wel dat het veel meer... Uh, dus uh, uh, dus uh, in het ziekenhuis bevalling. Ja, en maar duur... het wordt ook steeds bekender dat er in Nederland relatief uh, veel vrouwen en kinderen overlijden bij een bevalling. Ja, ja, dat, dat is het hem ook. Ja. Dat, uh, dus dat zijn is wat wel voorzichtiger. Zorg... Dat is wel zorgwekkend. En die ruggenprik voor jou? Ja. Uh, mijn jongste dochter dus, de tweede, die wilde ook eigenlijk een ruggenprik. Ze hebben er ook één gehad. Ja. Maar... Het kan dus als je eigenlijk al bezig bent ontsluiting te krijgen, dan uh, werkt zo'n ruggeprik niet meer. Ja, die werkt wel, maar dan kun je ook niet uh, pestweeën krijgen. Dus maar dan... dat is ook onzin, hoor. Oké. Okay, ja, maar ik... er gaan dat... zoveel rare verhalen ook over. Maar het is, uh, uh, het is wel, er zijn vrouwen die het niet zo goed voelen. Oh, ja. Die, die, uh, die persweeën. Maar en, en in principe moeten ze bij de persweeën ook de ruggeprek uitzetten. Ja. Maar dat doen ze ook niet altijd. Nee. Ah, er zijn zoveel... dat, is, dat is het rare met die bevallingen. Dat het, uh, ik, heb drie, ik heb drie keer meegemaakt en het was drie keer zo anders. Ja, nee. De... Dus dat... Ik... Uh... Ik heb wat dat betreft met je meepraat. Ik heb ook drie kinderen gehad. Maar ja, goed, allemaal... De, alle drie thuis, maar ze waren wel... alle drie heel anders. Ja, ja precies. Nou ja, het is, uh, het is duidelijk... jij vond het wel lekker in je eigen omgeving. Ja, zeer zeker. Oké, okay. nou, dank je wel. Okay. Alsjeblieft. Doei. doei. Okay. dag Annemieke. Sita. Hallo. Hallo. Eindelijk. Ja. Ik was zo snel door, meteen. Uh. En dan duurt het zo lang, hè? Ja, ja, ja want ik, ik hang al van voor vier uur aan de lijn. Oh, en nu is het ook jouw tijd. Ah, ja. Nou, uh, uh, over, de, uh, over de Pool. Gaat dat? Over de Polen. Oh, de Polen? Ik denk, de Polen hebben we iets over de Polen. De Polen, ja. Nee. De Polen, nou, vertel. Nou, je hebt dus uh, een, uh, een een geografische pool. Ja. Dat is wat wij kennen als de Noordpool. Daar begint uh, dat is uh, het nul, uh, nulpunt, zeg maar hè, waar alle uh, lengtegraden vanaf lopen naar beneden. Ja. Tot de andere pool. En we hebben een klimatologische pool. En de klimatologische pool die ligt in Rusland. Dat is uh, zo ongeveer het koudste plekje. Hmm. En daar, is dus, daar ligt wel ijs. Daar, daar kan het dus tot min 60 graden of zo worden. Maar op de Noordpool ligt heus ook echt ijs, hoor. Jawel, er ligt wel ijs. Ja. Maar uh, uh, het, uh, de lappen bijvoorbeeld, die wonen in het Noordpoolgebied. Ja. En uh, die kunnen daar, uh, uh, nou ze gaan wel uh, zwinters naar dorpen toe, maar die kunnen daar gewoon leven. Maar als je dus uh, in de klimatologische pool bent, ja. dan kun je niet meer buiten zijn. Maar dat wat heeft richt... dat er nou mee te maken dat je, dat je op Google Earth geen, geen, uh, geen ijs ziet? Omdat dat de uh, geografische pool is. Die wij... Uh, aardrijkskundig hebben aangeduid als uh, koud. Yeah. Dus wij, wij denken dat de pool koud is. Maar de, de pool is dus eigenlijk niet het koudste plekje. Nee, maar er ligt toch wel ijs? Ja, maar dat, uh, uh, uh, de permafrost die, uh, uh, is daar gewoon niet zo dik. Dus die uh, gaat midden in de zomer, zal die dus zwaar afnemen. Want uh, Groenland bijvoorbeeld is... Uh, dan heb je ook uh, stukken waar uh, het ijs uh, het hele jaar blijft liggen. Maar uh, dat ligt ook heel hoog, hè? Ja, maar het is toch niet zo dat er in de zomer even geen ijs op de Noordpool ligt? Uh, op de echte uh, Noordpool? Ja? Die ligt dus niet op de Noordpool. Nee, maar of het nou de echte of de onechte is, daar ligt toch gewoon ijs? Uh, ja, er ligt wel wat ijs, maar uh, niet het dikke stuk... Nou, dat, dat, dat geloof ik niet, sorry. Nee? Nee. Oh. Nou, ik Volgens heb het mij ligt op de Noordpool. Moet je, als je gewoon, als je stelt dat je nu met een satelliet een foto van de Noordpool maakt, dan zie je ijs. Ja, ik denk dat je dan iets meer naar Rusland moet <laughs> om, om, het, om, om de blijvende ijstoestand te zien. Hmm. Want okay. daar komt de zon nooit. Of bijna nooit. Want die uh, houdt uh, houd een baan aan tussen de, uh, uh, tussen de keerkringen op de aarde. Oké. Okay. Maar nou, je bent er niet tevreden over. Nee, ik... Uh, ik, ik, ik, ik nee. Het oh. strookt niet helemaal met mijn beeld van de Noordpool, hoor. Nee. Nee, nou, de Barendzee, daar is het uh, dus koud. Daar is het pas koud, ja. Ja, ja. <laughs> hm. Nou, wat belde je daarover, hè? Ja. ja, en uh, dan wou ik uh, meneer Rozenboom nog even de groeten doen. Oh, want wat, het, wat is er dan met meneer Rosenboom? Nou, over de uh, rugnummers. Van uh, voetballen. Oh, was dat meneer Rozenboom? Ja, hij <laughs> zit nog steeds te luisteren hoor. Hij zit waarschijnlijk wel te luisteren. Ach, nou, hierbij meneer Rozenboom de groeten. Ja. Dankjewel, Sita. Oké, okay, dag. Dag. Uh, Kevin. Ja, goedemorgen. Uh, Hallo. Goedemorgen, Frit. Hi. Hé, hey, goedemorgen. Nou, goedemorgen. Ja, je heb mijn kerstkaart nog ontvangen. Ik ben een beetje laat, maar. Oh, ik heb, heb je een kerstkaart? Als je geen kerstkaart terug hebt gekregen, heb ik hem nog niet gekregen. Want ik ben nee, er nu ja, echt klaar al, mee. Ik heb, ik heb ook maar de rest er niet bij gezet, dus misschien is dat het wel. Ja. Oh, dan was jij er zo een. Er waren er echt maar ja. een paar die dat hadden gedaan. Ja, want jij zei voor eens keer tegen mij: van, ja, ik heb iedereen die terug kon sturen een kaart teruggestuurd. Maar oh. ik had er geen oprecht naar gezet. Dus... Oh, maar toch, dank je wel. Ja, ik had, uh, ik had een uh, aantal antwoorden had ik eigenlijk. Ja. Uh, ten eerste net over die uh, Noordpool. Ja, Kijk, de, de Noordpool die uh, bestaat uh, uit water en de Zuidpool die bestaat uit land. Ja, is dat echt? Ja, dat is echt zo. En een satelliet, uh, als je bijvoorbeeld op uh, Google Earth gaat kijken, je gaat naar IJsland kijken, waar ook veel ijs ligt, dan ja. zie je wel ijs. ijs. Maar bij de Noordpool zie je dat niet, want die satelliet die hangt zo hoog in de lucht die die foto's zeg maar maakt, ja. die kan niet het onderscheid maken tussen ijs en tussen water. Maar wel als er land onder ligt. Wacht even, nu wordt het weer te ingewikkeld voor mij. <lacht> hè? Ja, dat gebeurt al snel, ik weet het. Maar nog een keer. Nou, die uh, satelliet... of tenminste, het is niet ja. de satelliet van Google... maar het is een satelliet die die foto's heeft gemaakt. Ja. Uh, die, uh, die hangt zeg maar op grote hoogte. Die maakt die foto. Ja. Um, als, uh, als er onder... Uh, water ligt. Dus ja. is ook echt water. De Noordpool bestaat uit water, dat is ja. geen land. Er zit ja. geen land onder het ijs, dat zit bij de Zuidpool wel, ja. maar bij oh. de Noordpool niet. Ja. En uh, de satelliet of het programma vertaalt het zijn als dat het water is, omdat het van vechtig oh. hoog genomen wordt. Dus er oh. ligt wel ijs. Ja, dat maar, Ja, maar die, die, die satelliet die fotografeert gewoon land. En die denkt, die, ja, dat nee, die... die fotografeert water. Want die denkt dat dat water is. Je zit eigenlijk naar de zeebodem ja. te kijken als je naar die foto's kijkt. Oké, okay, dus die kiest tussen water en, uh, water en land. En, die, en ijs is gewoon koud water? Mm, ja, zo ongeveer. Oh, denk ik. Maar als ik kijk... <laughs> Ja, ik weet, ik weet nog een beetje die technologie over hoe het zeg, met die satellieten gaat... maar niet uh, hoe het voor de rest met water vraagt. Ik over zit water, even water. Maar... kijken, want ik kreeg hier ook nog een mailtje over. Wacht, ik zoek het er even bij. Een mailtje van Robin. Even kijken hoor. Hm. Ik kan helaas niet bellen. Nou, Google Earth maakt gebruik van hoogte. Data, data van de aarde. Zo kun je als je ver inzoomt de bergen zien waarop de luchtfoto's dan weer geplakt zijn. Dat is ingewikkeld hoor. Ijs wordt daarbij niet meegerekend, want dat drijft en ijs is ook water. Verder ja, is er geen data beschikbaar en kun je simpelweg gewoon niet zien... want ze meten de landmassa op de bodem van de oceaan. Dus als je inzoomt kun je het duidelijk zien onder water. Ja, dat klopt een beetje ja. met het verhaal ook. Ja. Oh, maar het is wel, het is wel raar, want zo'n zo satelliet die een fotomaak werkt dus niet zoals mijn eigen fototoestel, waarop je gewoon letterlijk ziet wat je... Nee. Nou. En ook als er dus zeg maar land onder ligt, zoals bij de Zuidpool, dan zie je het wel. Ja. <lacht> ja, dat snap ik. Ja. He. Dus uh, dat, dat was mijn antwoord één. Dan had ik uh, nog een, uh, een toevoeging, uh, nog niet. dan ga ik over de technische dingen, maar deze keer uh, wou ik wat zeggen over de bevalling. Ja, <lacht> <laughs> <Ja>. <laughs> ik, heb, ik heb zelf geen kinderen, maar ik heb van de week iets, misschien heeft dat ermee te maken, gezien bij een televisoreportage, volgens mij was het bij 1 vandaag, bij uh, kinderen die bijvoorbeeld op Terschelling uh, uh, worden geboren. Ja. Of nou niet op Schelling worden geboren, maar die mensen die dan, die vrouwen, laat ik het zo maar even zeggen. Ja, noem ze zeggen. maar vrouwen die een kind moeten krijgen. Ja. Die gaan naar het ziekenhuis in Leeuwarden. En dat kind krijgt vervolgens Leeuwarden als Oh in ja. zijn of haar paspoort. Ja, dat, is nog, dat zijn ze toch aan het aanvragen, dat ze dan ter schelling in hun, in, als geboorte, omdat ze ter Schellingen naar willen zijn. Ja, precies. En misschien dat daarom mensen ook thuis uh, willen bevallen, omdat ze dan de plaats... Uh, een wandplaats in het paspoort krijgen. <laughs> ja. ja, dat kunnen. Nou Alsof dat je interesseert. <laughs> ja, nou nee, ja, maar dat is, is wel waar. Ik ga in uh, Kampen te willen geboren, ik weet ook niet wat het is. Maar... Ja, bij mij is het precies andersom. Ik wou in het ziekenhuis bevallen omdat ik mijn kinderen... Nee, dat is niet waar. Nee, maar dat, het speelt wel een klein beetje mee, dat is wel waar. Maar ja. als je moet kiezen tussen uh, wat is uh, waar... Tenminste, in mijn geval denk ik van... Ja, lekker inderdaad met de doktoren en de apparatuur... en de ruggeprekken en alles erbij. Nou, dan maar niet in Kampen als dat niet kan. ja. Maar ik had inderdaad wel, op een of andere manier had ik wel zoiets van bij de eerste, van ik wil wel in het ziekenhuis in Zwolle. Maar Lelystad, dat vond ik nou, ja, dat voelde, voelde heel ontuizerig, on, on, on voelde dat. Ja. Dus dat speelde inderdaad wel mee. Ja. Ja, ja, ja. Zit wat in hoor, Kevin? Ja. Heb ik, vind, vind ik, ik even goed doorgedacht. Oké, okay. en dan wou ik nog op één antwoord, oh. uh, of tenminste op die andere Google vraag met betrekking tot die privacy. Ja. Daar weet ik ook het een en ander van. Mooi. Uh, Google uh, die houdt in principe in Nederland aan de privacyregels, want zij zijn verplicht. Op het moment dat zij uh, met Street View, met die autootjes zeg maar, dat zijn auto's ja. die door de straat heen uh, rijden, foto's maken, dan zijn zij verplicht om uh, gezichten en kentekenplaten van auto's gelijk uh, te vervagen zeg maar. Ja. En ze maken gebruik van een bepaalde software die zeg maar uh, gezichten en nummerplaten kan herkennen. En die vervaagt dat dan dus gelijk, maar dat die uh, vrouw zei net van, nou ja, maar ik sta er gewoon op. Nou, dat kan dus soms, dat die software, zeg maar, jouw gezicht niet herkent, hoe, hoe krom het ook uh, klinkt. Als gezicht, ja. Je, je, je bent niet herkend door Google, dus. Je, maar daar kan je dus tegen ingaan op de website, je kan dus dat weg laten halen. ja. En uh, dat schijnt dus, in, of dat schijnt dus uh, in overeenstemming te zijn met de Nederlandse privacyregels. Uh, omdat zij dus ook de mogelijkheid geven dat je jezelf er weer af kan laten halen. Oké. Okay. En uh, Google beweert daarna zelf van ja, wij rijden hier met een auto door de straat... en uh, wij zien precies hetzelfde als iemand die normaal zelf door de straat heen loopt. Dus zij zien het probleem niet zo, zeggen zij. Ja, dat is wel een raar praatje, vind ik dat. Ja, dat uh, <laughs> Ja. En uh, in, Uwe, dat in Nederland uh, doet iedereen er heel erg makkelijk over. In Duitsland zijn ze er bijvoorbeeld veel uh, moeilijker in. Er zijn een heleboel klachten ook uh, binnengekomen van uh, Google. Er zijn al iets van uh, 30.000 of 40.000 mensen die klachten ingediend hebben... die bijvoorbeeld de voorkant van hun huis uh, van Street View verwijderd willen hebben. Want? Omdat, het, uh, nou, omdat ze het niet eens zijn uh, met... Uh, uh, zij vinden dat uh, yeah, de privacy, zeg maar. Ja. Hier in Nederland kan je dat ook doen als jouw huis... Uh, op Google Map of tenminste op Google Street View staat. Dus als je met uh, op Google door uh, de straat heen gaat en je ziet de voorkant van je huis, dan kan je verzoeken indienen bij Google om het weg te laten halen. Oké, okay. nou, dat is wel handig om te weten. Ja. Ik zou niet weten waarom je de moeite zou nemen, maar. Nou ja, er zijn toch mensen die, uh, kijk als ik bijvoorbeeld bij jou wil inbreken en ik kan uh, de voorkant van je huis zien en ik kan naar de bovenkant zien hoe ik in de achtertuin van jouw huis kan komen. Ja, dat lijkt me toch niet een prettig gevoel, toch? Ofwel. Nou ja, als je bij mij wil inbreken, dan kun je ook voor mijn huis gaan staan om te kijken hoe je erin kan komen. Dus dat is, maakt me er niet zo heel veel uit. Nee, precies. Maar dan is mijn huis ook niet zo inbraakgevoelig, maar je kunt natuurlijk op Google Earth gaan zoeken of iemand in een rustige wijk woont. En, uh, of er, ja. Uh, ja, precies. Nou ja. Dat soort dingen. En nou had ik zelf ook nog een vraag. Ja. <laughs> Mag dat nog? Ja hoor. Oké, oké. Okay, okay. Ik zat een paar weken geleden te luisteren. Toen hoorde ik dat verhaal van die koelkast. Ja. Met dat, met dat lampje zeg maar in die koelkast. Wat was het ook weer? Want het had met zuurstof te maken. Toch? Nou, het ging erom dat als je de koelkast zeg maar open doet, dat het lampje aangaat. daarvan dat schakelaartje. Daar was ja. een bepaalde vraag over. Ja. Nou, nou ga ik regelmatig s'nachts naar de koelkast toe om wat te drinken. Want ik werk voornamelijk s'nachts. Ja. En dan doe ik de koelkast open en zie ik, goh, ik heb uh, lekker uh, wat cola in de koelkast, ik pak het uit de koelkast. Yeah. Maar soms heb ik al honger s'nachts en dan ga ik dus weer naar diezelfde koelkast. Alleen pak ik dan bijvoorbeeld wat brood uit de vriezer <laughs> om te ontdooien. Yeah. Maar waarom zit er nou wel een lampje in de koelkast en niet in de vriezer? <laughs> Dat vroeg ik mij dus af, maar ik denk, nou, ik ga niet meer bellen, want... Je werd volgens mij allemaal koelkastgek. Nee hoor, nee, ik kan er geen genoeg van krijgen. Waarom zit er nee. een lampje in de vriezer? Ja, omdat niemand s'nachts in de vriezer gaat duiken, maar jij wel. Nou ja, er zijn nog mensen die 's morgens vroeg wakker worden als het nog donker is in de winter... die uh, wat uit uh, het vriesvak bijvoorbeeld brood om te ontdooien moeten pakken. Uh, uh, uh. En ik heb daarnaast nagedacht over het lampje. Ik ben zelf al heel veel wezen zoeken wezen doen. Want ik denk, nou, misschien kan een lampje niet tegen uh, de kou. Ja. Yeah. Maar ik heb vroeger uit in een koelcel gewerkt en dat brandt ook gewoon licht. Dus dat verhaal gaat niet op. Ja, maar wat was die vraag nou toch ook alweer van de koelkast? Want het ging niet over het lampje, het ging over... Nou, had ik iemand gecontroleerd of het lampje uitging als de koelkast? <laughs> ja, maar dat is een klassieketje natuurlijk. Maar er kwam ja, de weet... aanleiding van dat, hij, dat het luchtdicht was of zo. Wat was het ja, nou? Ja, oké, okay, want je, je weet waarom een Belg een zaklamp bijna bed neemt, hoor om te kijken of het licht uit is onder de dekens ja, of zo. <laughs> Goed, we zitten nu in de Belgemop en nu ga ik ophangen. Ja. Okay. Ik doe mijn best, Kevin. Hé, hey, dankjewel. Ik blijf luisteren. Jij ook, bedankt. Oh, Oké, okay. een nou, goede uitzending ook. Ja, jo. dankjewel jij ook. Dag. Erik. Goedemorgen, Asik. Hallo. Hallo. Nou. Ik belde ook eigenlijk uh, ja, over de Google uh, Noordpool gebeuren. Ach. <laughs> En het klopt inderdaad dat uh, ja, de, de Noordpool inderdaad ijs is. Dus ja, en, en uh, inderdaad, die satellieten zien dat niet. Dus ja, de vorige beller heeft dat al perfect uitgelegd. Um, verder hadden we dan nog uh, Google uh, Street View. Ja. Nou, het klopt ook inderdaad dat kentekens en gezichten uh, onherkenbaar moeten zijn. Maar ja, dan he heeft ze het over privacy van, hè, ik, ik sta op, op, op Google Street View, maar dan vraag ik mij af... Uh, Google-foto's uh, op Hives uh, vandaan staan. Ja, wat zijn dus ja. mensen daar onvoorzichtig mee, hè? Ja, absoluut. Heel onvoorzichtig. Maar, ja. maar ik bedoel, dan, dan, dan zitten ze wel te klagen over Google Street View... dat ze daar herkend worden. Nee, Terwijl... maar ik vind wel heel iets anders of je zelf een foto op je huis zet... of dat iemand anders een foto van jou op Street View zet. Ja, oké. Okay, maar je kunt, ook, uh, je kunt ook gespot worden op Hives... En dan wilde dus zeggen dat dat iemand and anders jou gezien heeft yeah. op, op een andere foto. Ja. Lijf, mensen, hè, mensen zetten gewoon heel veel uh, op huis en Facebook en, en noem maar op. Dus ja, waarom moet je dan zo moeilijk gaan doen omdat je dan toevallig ook uh, her herkenbaar uh, bent uh, in Google Street View? Ja, nou ja, maar ja. Ja. Het okay. is, ja, nee, maar het is wel als jij thuis hebt gezegd: uh, nee, mam, ik ben echt niet echt. in die buurt geweest. Ja. ja, en je staat opeens op de foto uh, uh, in ja, de buurt. Maar hoe, hoe, groot, hoe groot is die kans dat toevallig net die keer dat jij zegt van mam, ik ben uh, niet in de buurt geweest, dat dan net die foto gemaakt wordt? Ja, bij zal het natuurlijk net weer gebeuren, maar, het ja, is meer... okay. nee, ja, maar ik vind het altijd lastig met die privacy dingen. Want uh, ja. Uh, uh, ja, maar ja, goed, dat vind ja. ik altijd een lastige ja. discussie. Ja, ja, ja, dat blijft inderdaad gewoon een hele lastige, lastige discussie, dus... Maar het andere stukje privacy over dat zwembad natuurlijk... Ja. Want, ja, mocht dat wel zo zijn, ja, dan, dan zijn ze wel erg fout natuurlijk, hè? Ja, hè? Dat is toch raar? Ja, maar ik denk wel van... Als zij het vermoeden zou hebben inderdaad van, hè, ik ben gefilmd in, in het badhokje, want daar gaat het dan om natuurlijk... Ja, ja. ...dat zij ook recht heeft om te zien uh, wat, wat die camera registreert. Ja. En mocht dan inderdaad zo zijn dat zij dus inderdaad uh, uh, in, het bak, uh, in het badhoek gefilmd is, ja, dan, dan, dan, dan kan ze daar absoluut stappen op ondernemen. Ja, maar wat voor stappen dan? Nou ja, kijk, uh, in feite is dat dan een stuk inbreuk uh, op de privacy. Hè? Je mag, je mag, je mag uh, camera's plaatsen, alleen je mag ze niet uh, op, uh, op privégevoelige plaatsen uh, ja. richten, zeg maar. Ja, want toevallig heb ik me daar laatst in verdiept, maar dan kan je nog heel weinig. Je kunt ja. in ieder geval eisen dat het materiaal vernietigd wordt, maar ja, verder, sowieso. Uh, verder kun je niet zo heel veel. Nou, ik denk, ik, ik denk wel, als je dat openbaar zou maken en, en, en inderdaad ook bekend zou maken, dat, dat ze zelfs verplicht kunnen zijn om die camera of, te, of weg te halen of te, of te verplaatsen. Ja. Want ik bedoel, ja, dat mag gewoon niet. Hè? ik bedoel, Er zijn gewoon, gewoon een aantal plekken waar je niet mag filmen. Nou, laten we in ieder geval concluderen dat je even goed omhoog moet kijken voordat je in een bad wordt ja, gestapt. Ja, absoluut. Ja, ja. ja sowieso. Oh. Dus, uh, dus ja, ja, ik zal de vorige bellen, die heeft uh, een behoorlijk, uh, behoorlijk antwoord gegeven wat, ja. wat ik ook uh, wist. Dus nou, ja, maar wel fijn eindelijk... dat je er even was. Ja, je kunt ja, eindelijk ja, ik iets voor jezelf gaan doen. Ja. Ik, <laughs> ja, ik, moet nog, ik moet nog een half uurtje, denk nou, hè, dan bel ik even. Wat ben je aan het doen dan? Aan het veiligen weer, hè? Oh ja, oh ja. <laughs> ben nee, dan weet ben je al... inderdaad hoe dat zit met die camera's. Ja, <laughs> ja nou ja, ik ben al vanaf half zes gisteravond uh, rondjes aan het rijden. Dus. <laughs> Kijk, maar iemand moet het doen, hè? Ja, iemand moet het doen, en dat ben ik. Nou, <laughs> Hou het veilig. Weg. Is goed. Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Hoi. Doei. John. Dag Astrid. Hallo. Ja, uh, nog over die polen, hè? Ja. Dus dat, moet ik daar ook nog over verder gaan? Of heb je nou... Uh, ja, je moet helemaal niks. Je, nee hoor, je gaat gerust je gang. <laughs> nou, er is in het begin een heleboel uh, onzin natuurlijk over die, uh, die geografische polen, oh, die andere polen en zo. Ik dacht en, al, ligt het aan mij? Dus ja. daar, werd ik, daar werd ik echt een beetje korselig van. Ik denk, och, och, Astrid luistert maar. En ze denkt, nou, ik geloof er niks van, maar ze blijft zo braaf luisteren. Ja. Ik vond ik toch wel heel geduldig van je hoor. Ja, maar Dan ja, <laughs> iemand neemt ook de moeite om iets uit te leggen. Dus, hè? Ja, dat vind ik wel zo. Beleefdheid. Ja. Hè? Ja. Maar uh, de aanvullingen die er waren via de mail en uh, die, die meneer die dus zich erin verdiept had, die waren eigenlijk wel voldoende. Dus het enige wat ik er nog over kan zeggen, dat is dat, dat ze bij Google natuurlijk niet gek zijn. Ze, <laughs> kijken wat, ze kijken wat de kosten, wat de kosten zijn van de dingen. Ja. En golfjes die zijn iedere seconde anders. En als daar een uh, diepzee onder zit, dan heeft dat geen zin om daar foto's van te maken. Dus volgens mij zit het zo, een derde van de aarde bestaat uit land. En die foto's zijn dus inderdaad allemaal gemaakt... En de rest van de aarde hebben ze er mooi bij laten zitten... of er nou ijs is of golfjes. Dat maakt helemaal niks uit. <lacht> Zou het zo niet zitten, denk je? Ja, maar ik vind dat verhaal van dat je helemaal uit de hoogte... niet kunt zien of het ijs of water oh, is ook nee, wel een maar goeie, is, Kijk, als je naar de Waddenzee kijkt, dan zie je wel degelijk wat. Ja, precies. Want je, en, en als je rondom eilanden ziet, dan kun je natuurlijk wel zien... dat, dat het water anders is als het water verderop. Waar, waar banken zitten en waar, waar, waar rivieren liggen en zo... Dat, dat, dat kun je dus zien. De, de kleur verandert. Maar je kunt... Een, een, een, een oceaan is op sommige plekken... vijf, zes, zeven duizend meter diep. Daar valt niks te fotograferen. Nee. Water, <laughs> dus, ja. Ja. Maar, ja. maar dan kun je inderdaad ook met een filterstift... gewoon even blauw kleuren. Dat is gewoon ja. blauw gekleurd. Ja. En dan zie je dus een blauw vlakje. En dan, ja, als je niet beter wil weten... dan zeg je, oh, god, water op de Noordpool. Ja, nou ja. Het is blauw. Nou, Hij het is, is ook... toch mooi dat iemand daar achter komt, vind ik. Vind ja, ik mooi. Het, ik, ja, ja. <laughs> ik vind het wel grappig. Als iemand gaat zoeken op de Noordpool of, of, of je daar plaatjes van kunt vinden via Google Earth. Ja, nou ja, niet dus. <laughs> <laughs> <Nee>. <laughs> Weten we dat ook weer. <laughs> Oké, okay, nou, je regenworm, die krijg je nog van mij. Oh, ja, kom ja, eens door met die dit, regenworm de, dan. Ja, dat ja. vind ik wel sneu, hoor. Die meneer die zei, dat is de eerste vraag, hè, van een uitzending gemaakt. ja. Je zit ja, maar te die... wachten en te wachten. Het is dus half vijf, ja, ja. doodmoe. Zit koffie <laughs> te drinken, wakker te blijven... tot iemand over die regenworm begint. <laughs> ja. Nou, ik geef je de, de ultieme beantwoording van die vraag. Ja. Het is gewoon een dier met alles erop en eraan. En als je een dier in tweeën slaat... Met een schap of met een mes, of weet ik. Die meneer was met een mes bezig. Geweest. Ja, je mag zelf weten hoe hij hem in tweeën slaat. Ik mag, slaat. Maar, ik mag ja. maar hopen dat hij dat als kind dat nog niet beter wist. Want het, het zijn hele nuttige dieren en die. Uh voortdurend bezig zijn om onze, uh, onze aarde een beetje om te woelen, zodat het luchtig blijft. Ja. En daardoor kan er wat in groeien. Als er geen regenwormen waren, dan was het snel met de, met de landbouw gebeurd. Maar als we hem doormidden hakken, per ja, ongeluk, dan je dus he, gewoon een beest. Doormidden, hij heeft een voorkant en hij heeft een achterkant. En hij heeft uh, inwendige organen, hij heeft voortplantingsorganen. Dus als je dat beest in tweeën hakt, dan is het echt niet zo dat je twee halve wormen hebt die gewoon uh, verder doorleven. Ze gaan gewoon oh. dood. Oh. En uh, ja, als je hem niet helemaal in tweeën hakt alleen het achterste stuk eraf, dan heb je kans dat hij misschien nog probeert om de grond weer in te kruipen. Maar uh, ik denk niet dat hij dat dan nog lang maakt. Oh, wat zielig. Maar de meesten worden toch al door de vogels opgegeten. Natuurlijk als ze daar liggen te kronkelen. Want ze liggen nog een tijdje te kronkelen. Maar goed. Maar waar ik komt weet... dat verhaal dan vandaan? Dat verhaal? Dat we denken dat ze weer aangroeien. Ja, maar het is niet zo. Hij heeft toch duidelijke voorkant en achterkant. Hij kan toch ook maar in één richting kruipen. Ja, dat weet ik toch allemaal niet. Ja, maar kijk, kijk maar eens naar zijn structuur. Heb je wel eens een worm in je hand gehad? Heb je wel eens gevoeld? ja. Ja, ik heb nope. twee grote broers die gingen vissen, daar werden ze gewoon verzopen. Ja, ja, ja, ja. dat is ook wat eten. Ja. <laughs> maar, maar... maar mijn broer zei dan: we leren hem zwemmen. Want we doen net als, net als in het zwemmen: doen we de haak om zijn nek, zodat hij boven blijft. Ja, ja. Lief, hè? Ja. Nou, nou, het lijkt wel dat dat jochie wat ik vroeger kende... die liet altijd zwarte, meeuwen, zwarte mieren en rode mieren tegen elkaar vechten. Eerlijk waar? Ja. ja. Rare hobby's hebben kinderen soms, hè? Heel rare. Ja. Maar goed, hij heeft dus... Uh, hij kruipt uh, door middel van die ringvormige uh, huid die hij heeft. Hè? Ja. Dus, dus daar kan hij zich mee, mee afzetten, als het ware. En uh, dat gaat dus zo dat die kop... Uh, die boort zich als het ware door, de, door die aarde heen. En daar vreet hij mee. En de achterkant daar komt het er weer uit. En dan is het weer uh, vruchtbare aarde geworden. En als je dit, dat beest door, door midden hakt. Het ja, achterste stuk is sowieso al, uh, al, al ten dode opgeschreven. Maar het mm. voorste stuk leeft ook niet lang meer. Dus eh. heel triest. Ja, niet doen dus. Nee, oké. Okay, we doen het niet meer. Er wordt, er wordt dus ook uh, uh, gezegd hoor. Soms door... Uh, Mensen die met tuinen bezig zijn. Vooral de mensen die in een ecologische sfeer zitten. van Niet te veel spitten in je tuin. Want je doodt er inderdaad heel veel leven mee. En eventueel met een... Uh, hoe heet zo'n ding? Zo'n zo zo zo greep. Zo'n ding waar alleen maar wat tanden aan zitten. Daar kun je ook de, de grond een beetje luchtig mee maken. Maar niet, niet, niet te veel spitten. Dat is niet goed. We <lacht> nee, gaan het onthouden. <lacht> Oké. Okay. Dankjewel, zo. Hey, ik uh, wens je nog... Uh, veel plezier met de rest. Hoe oh, lang wel. moet je nog? Nou, moeten, moeten. Ik mag nog een uur en 18 minuten. Oh, kijk eens aan. Ben nou, je erbij? Nee, nee. <laughs> <laughs> Zo lang niet, want ik heb nog helemaal niet geslapen. Dus ik moet oh. nog even. <laughs> nou, wel rusten dan. Ja, dank je. Daag. Doeg. <lacht> Lenny, goeienacht. Hallo. Hallo. Ja, met Lenny. Het gaat over die worm ja Nou, ik heb van die meneer een heel veel gehoord, maar ik ben al niet zo piepjong meer. Maar mijn vader vroeger, die zei altijd, als hij in de tuin ging werken, dan, dan spit je ze ook doormidden. Ja, dat is... De ja. Ja. Maar dan zei hij altijd, nou, dat is nou niet zo verschrikkelijk. Want het laatste stuk voelt hij niks aan en het voorste stuk, dat groeit weer aan. Dat zegt John net dat dat helemaal niet waar is. Nou ja, ik heb nooit anders geweten. En mijn vader die vertelde dat, want hij was bij het onderwijs. En die vertelde dat ook. Oh, dus als verder, ik, niet, ja, als hij bij het onderwijs was. of nee zeggen. Als hij bij het onderwijs zat, dan moet hij dat toch weten, hè? Ja, misschien wel. Ik weet het niet. Maar onderwijzers weten ook niet alles, hoor. Oh. Ze denken het wel, maar... Uh... De groeten. <laughs> Is dat gebaseerd op jouw vader? Ja, maar die leeft al lang niet meer hoor. Oh, dus, dat uh, kun je het makkelijk zeggen. Ja. En oh. dan over die bevallingen. Ja. Ik heb er vier gehad ja. en twee in een ziekenhuis, ja. omdat ik inwoonde in dat tijd, en twee thuis. Nou, geef mij maar een thuisbevalling. Echt waar? Ja, want als je naar een ziekenhuis moet, moet je op tijd. Want vroeger was dat nog wel... Niemand had een auto, dus dan moest je op een taxi wachten en weet ik wat allemaal. Ja, ja. En dan lag je in bed te kronkelen, want je mocht niet uit je bed... Oh ja. oh ja, goed, je zult zelf wel weten, je kunt beter om de tafel lopen dan in bed liggen rollen. Ja, ja. ja maar oh, dat ja, is dat tegenwoordig wel het... anders, hoor. Je hoeft tegenwoordig niet meer in bed te blijven. Sterker nog, je hebt, je hebt, je hebt, je hebt uh, uh, ballen en krukken en weet ik veel wat voor uh, attributen allemaal. Oh, nou. Ja. Maar, uh, en dan maar thuis bevallen... Ja. Nou kun je dus uh, nou ja opblijven tot aan het laatste toe. Ja. Ik heb zelfs mijn twee laatste kinderen zijn geboren zonder dat er een dokter bij was. oh Ja. En de, de, de derde was dat. Dan, toen was het midden in de nacht. En ik moest zo nodig naar het hokje toe aan de overkant zo gezegd. Ja. En toen, uh, nou ja. Geef me de poda maar. Nou, het kind kwam bijna in de poe. <lacht> en de vierde, toen, dat was op zondag, mijn man was naar de kerk. En dus ik zei, nou, ik blijf wel thuis, want het gebeurt toch niet. En ik stond aardappels te schillen aan het aanrecht. En ploep, kwam daar het uh, vruchtwater. Toen dacht ik, nou, dan zal ik maar naar boven gaan, naar bed. Ja. Yeah. En ja hoor, en toen kwam mijn man thuis uit de kerk. En toen zei, wat moet ik nou? Ik zei, de dokter bellen. <lacht> Ja. En hoe, hoe oud zijn die kinderen nu? Die kinderen die zijn nou uh, 45 en 50. Ach! En de oudsten zijn dus uh, nog 55 en 56. Ach. Dat lijkt me nou zo raar om kinderen, om, om echt al, al bijna, nou ja, bijna onmiddelbare kinderen te hebben. Dat is het ook. Maar dat vind ik veel erger als ze 30 worden. Ja? Ja. Nou, ben, je wordt zelf ook ouder. Ja, dat zit, hoort erbij, dus, Ja Maar goed, dat hoort... En ik ben oma en overgrootmoeder al. Ah, oh, nou, Overgrootmoeder, leuk. dat vind ik ook. Want toen heb ik gezegd, drie jaar geleden... Noem me alsjeblieft geen opo. Nee. Dus, nou noemt hij dus oma Lenny dus. Okay. Dus met verschil tussen zijn echte oma. oma. Ja. Ja, dus, uh, ja, ja. Nee, maar... En daar geniet ik zo verschrikkelijk van, van die kleintjes. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Want, want die jongste... Die, die heeft ook laat kinderen gekregen, want ik was ook al niet zo jong met toen ik mijn jongste kreeg. Maar goed, dat, uh, ja, daar heb ik nooit, nooit last van gehad. En ik weet nog wel dat mijn, oudste, mijn jongste dochter op school moest dus foto's maken voor de studie enzovoorts. En toen zeiden de medeleerlingen, Goed, wat heb jij je jonge grootmoeder? <lacht> zeiden ze, mijn grootmoeder, dat is mijn eigen moeder. Maar huh? Huh? hoe oud was je dan toen je je dochter kreeg? Toen mijn jongste kind kreeg was ik 40. Oh ja. Uh, dat was, vroeger was dat oud, tegenwoordig is dat gewoon hoor. Ja, nou, mijn jongste dochter heeft dat ook op de 40ste jaar. Dat durfde ja. ze aan omdat moeder het ook gedaan had. Ja, precies. Dus wat dat betreft, en daar geniet ik nou zo van, van die hele kleintjes. <laughs> dus. Maar die is, mijn jongste dochter is dus in een ziekenhuis bevallen. Ja. Maar goed, ze, toen het kind net goed en wel geboren werd, werd ik opgebeld van oma, kom maar even kijken. En ze kwamen me direct halen om te kijken. Dus ook echt niet een dag alleen zonder visite hoor. Nee, maar, dit is, maar, maar uh, uh, uh, vaders en moeders en opa's en oma's... dat is natuurlijk wat anders dan de hele familie aan je kraambed. Oh, oh ja, nou daar hoef je toch niet zo gelukkig mee te zijn de eerste dagen. Ach, het hangt er helemaal vanaf hoe het gaat, toch? Ja, misschien Het's, wel, maar ja, uh, ja, het is toch ook wel lekker rustig... als je eventjes bij kan komen na dat een bevalling. Dat is waar, want meestal kun je een, een beetje slaap nog wel gebruiken. Zo is dat, ja, ja vind ik ook. Ja. Dus. En van je kindje genieten... Ach ja. Dat is toch ook iets nieuws, dat je zegt, gunst is dat van mij? Ja. <laughs> Daarom dus. Dat is een mooie omschrijving. Gunst is dat van mij. Ja, ja nou, dat is heel dat is ook passen. zo, want je, ja. je voelt het wel, maar je ziet niks. Nee. Totdat nee. het er komt dus. En dan wil je dan nog gelijk proberen van, op wie zou die lijken? Ja, even kennis maken. Ja, vind ik ja. ook. Dus, uh, ja, ja, ja. Nou, dankjewel Lenny. Ik ben blij Lenny. met jullie programma op donderdagavond? Nou, ik was Want even ik wel... het, op zaterdag miste ik het zo verschrikkelijk. Ach, en ja. dan, uh, nou ja, de EO gaat dan nog een beetje <laughs> met het programma met vragen en antwoorden. Maar voor de rest, die paar muziek van de Vara of weet ik wat nou. Ja, dat... We zijn van Max, hè Lenny? Ah uh, ja? We zijn niet van de EO? Nee. Nee, maar het is wel oh. belangrijk, want dan moet iedereen lid worden van Max, want dan houden we de zendtijd. Ja, ja, ja, ja, ja, dat weet ik van Max, dat heb ik tenminste onlangs begrepen. Oh nee, dan is het goed. Want ik slaap ook wel eens op donderdagavond. Ja, nou, ik... dat geeft niet. Af en toe mag je heel even, even intukken. Ja, <laughs> dus ik hoop dat ik nou nog even kan ditten kan tot acht uur. Nou, ik vind het in ieder geval fijn dat je er even was, Lenny. Ook. Ik vond het ook heel gezellig. Oké, okay, en goed aan de hele familie. Ja, dankjewel. Oké, okay, dag. Dag. Dag. Having my baby What a lovely way of saying how much you love me Have my baby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 Was dat een Having My baby? En dat is een mooi liedje, naar aanleiding van die prachtige verhalen over de thuisbevallingen. Nou ja, je hoort het: er zijn toch een hoop vrouwen die uh, liever thuis bevallen dan in het ziekenhuis. Je kunt er nog over bellen naar 0800 1121. Jasper, goeienacht. Ja, goeienacht. Hoi. Hey. Ik heb een mooie tuin op het zuiden en daar komen ook allemaal buurpoezen. En zijn er ook van die poezen en die komen dan, ja, dat, dat zou ook wel een vraag kunnen zijn, waarom drinken ze graag uit een vijver? Maar er zijn een aantal poezen en, en dan willen ze alleen maar drinken als ze eerst hun poot in het water steken. Oh, er zijn ja. zelfs poezen bij die hun poot in het water houden. En nou ja, ik, ik, ik vond dat wel een vraag voor, voor, voor, deze, voor hier. Ja. Zo'n zo vraag die altijd in mijn achterhoofd blijft. Goh, waarom doe je dat nou? En waarom doen andere poes dat niet? En, nou. <laughs> ik krijg meteen al, want er loopt een chat mee uh, met het programma. Mm -hmm. En er is meteen al iemand die, uh, die daar heel snel schrijft. Uh, oh. Voelen of het water niet te heet is, slimme poes. Ja, daar zit wel, ja. <laughs> dat zit wel ja, wat in. Ja, maar ook kan het doen. water in een vijver nou heet zijn? Ja, ja maar de, ja, dat weet je niet, hè? Dat weet je nooit zeker. Ja, maar katten hou, houden niet van water, dus, dus ja, toch, ik denk van... Ja, stop hun poot niet in het water, want dat, dat is niet prettig nee. voor ze, maar... Ja, ze doen dat zo heel lief, en ja... En, ja. Jesse, ja, ik, ik zit te denken waar ik het nou van herken, want ik heb twee katten, maar die doen het allemaal niet. Maar volgens mij had ik hiervoor een kat, die deed het altijd met de melk. Als er dan een bekertje melk op tafel stond, dan ging hij altijd zo met zijn poot lepelen. Terwijl die er ook met zijn snuit gewoon bij kon. Maar dan likte hij het af. Ja, en dan uh, slobberde die weer van zijn poot af. Ja, maar er was er echt één. Ja, die buurman is nu verhuisd, maar... God, hoe heet die kat nou? De, ja, dat vind ik wel belangrijk, Jasper. Die hield zijn poten er echt in het water ook, terwijl hij dronk. Oh, met zijn poot in het water en dan ondertussen drinken? Ja. Dat is raar. Ja, die, die, die, die, die, was, die was dus de, de ergste vorm, zeg maar. <laughs> en en anderen die eerst zo, zo dippen en dan gingen drinken. Ja. Maar even nadenken nu hoe die kat heette. Um, hoe ja. zag hij eruit? Um, de, de groot. Dat jongen, de katten van mijn buren, nee, was wit-zwart wit, wit, gevlekt. Oh, leuk zijn die. Ja. Ja, die vind ik leuk, zwart witte Ja. ja. Maar je weet niet meer hoe die heet. Je bent heette die waarschijnlijk Max. Ja, ik zit nu te denken hoe die buren heten. Je weet ook niet meer hoe de buurman heette Ja, er is zo <laughs> huis bij ons. <laughs> uh... Hoe lang geleden is dit? Zeg jij, vorige week. Nee, nee, nee. Oh. Nee, nee, nee, ze zijn al een paar maanden ze zijn naar Iburg gegaan. Een paar maanden en je weet al niet meer hoe ze heten. Ja, god, hoe heet u twee katten van hun nou? Nee, kom er niet op. Nou, kom dan, er niet boven. Het is, ik had een tijdje geleden had ik een, uh, wat ga ik, oh, dan ga ik het weer terugzoeken. Dat, uh, dat, gaat weer heel lang duren allemaal. Dat is heel irritant, maar het is, ik vond, vind, het zelf zo leuk, want je hebt een tijdje geleden had je een lijstje. Van ja. uh, uh, huisdieren. Mm -hmm. uh, tweetallen. Even kijken als ik het daar op zoek of ik het terug kan vinden. Want de meest populaire namen voor mensen die twee huisdieren hadden. Ja, nee, maar die, die mensen hadden zelf al bijzondere namen. En, en hun katten... Oh, uh, ja. Ja. ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, zie je oh, gewoon dat... over iets anders beginnen, dan weet je het wel weer. <laughs> ja. ja, ja. <laughs> uh... Je zegt ja, maar je weet het gewoon nog niet. Ja... Ja, we hadden twee namen voor een monster of mormel. En het <laughs> ja, waren vast hele lieve katten. Monster en mormel. Ja, hij, nee, hij deed allemaal dingen. Hij, hij was heel slim, want hij... Goed, dat heb je dan met kattenluiken. Hij kwam dus ook bij mij binnen. En, en wist overal te komen waar het eten was. Dus ik heb al mijn deurknoppen... heb ik niet meer van die gewone deurklinken, zeg maar... maar Overal van die ouderwetse draaiknoppen Ach. neergezet. Ja, die en heeft mijn ik schoonmoeder heb uiteindelijk ook allemaal. Het katteneten in, in, de, in de badkamer neergezet. zodat hij niet meer het katteneten van mijn katten allemaal op had. Ja. Ja. <laughs> het is nog een hele toestand. Ik heb ja. het gevonden. Uh, het is een uh, onderzoek geweest. Naar de, even kijken, hoe noemen ze het? Nou, ja, dit is snel. Ja, ja dat is even zoeken, maar dan heb je ook wat. Een uh, top 10 van uh, duonamen. En ja. dan uh, staat op 1, staat Donder en Bliksem. Oh de namen, maar uh, ik, ik dacht dat je het al gevonden had van het pootje in het water. Oh nee, nee, nee. Daar ja. moeten ja. mensen nu over bellen naar 0801121. Ja. Ja. Maar om ze even de tijd te geven, ja. begin ik gewoon over heel iets anders nu. Uh, Donder en Bliksem, Ko en Nijn, maar dat zijn dan meestal ja. konijnen. Ot en Sien, Jut en Jul, Sjors en Shimmy, Jip en Janneke, Urbi en Jut en Jul? Ja. Zo heette mijn katten. Niet. Ja. En dan dacht je heel origineel te zijn. Nu staan we gewoon ja. op vier in de top 10 van duonamen. Oh. Oh, ik, ik heb nog nooit anderen gehoord. Die, die jutje ligt hier heel, heel lief te slapen oh. voor me op het kussen. Die wordt nu wakker als ik eraan raak. Er, en jullie liggen achter me op het bed. Ja. En ze zijn heel blij dat Monster wegverhuisd is, zodat hij niet zijn e in hun eten kan komen. Uh, George en Jimmy, Jippie, Janneke, Urbi en Orbi, Bert en Ernie, Black and Decker, die vind ik echt heel erg <laughs> leuk. En Black and Decker, ja, dat En Chip wel... en Deel. Uh, ah, ja. En dan heb je nog uh, een aantal suggesties: Jansen en Jansen, Gal en Gal, uh. Ali en Baba. Uh. Um, rock en Roll, vind ik ook leuk. Nou, ja, maar je hebt me wel wat ontgoocheld nu. Tot... Dat ik dacht dat ik zo origineel was met die ja. huwelijks. Nou. Nee, maar ze staan er ook niet bij. Maar ik voelde telepathisch aan dat er een Jut en een Jul bij jou in de buurt waren. Dus vandaar dat ik ze erin voegde. Nee. Dat is dan ook weer niet waar. Nou, uh, Maar goed, uh, als je dus nog eens katten krijgt, noem ze dan niet Black Dekker. Want die staan op 9 in nee. het lijstje. Nee. Uh, nou, en um, wat wou ik ook weer zeggen? Oh, niks. Die jassen, uh, jij wil graag weten waarom die, uh, waarom die gekke kat met dat pootje in het water zat. Ja, dat, dat was gewoon een vraag die altijd bij me bleef ja. hangen. Ja, god, wie wil dat weten en uh, waarom? Uh, ja. ik, uh, ik ga op zoek 0800-1121 of iemand het even door wil geven. Ik doe mijn best voor je. Oké. Okay. Goeienacht. Hoi. Doeg. Sjak. Goedemorgen, Astrid. Hallo, Sjak. Astrid, ik had een, uh, een vraag ja. waarom uh, 98% van de sporten ja. links omgaan in de wereld. Och, ja. Tot zelfs een, een, een, een, een voetbalelftal wordt van links naar rechts wordt dat opgelezen. Ja. Ja. Behalve de wieken van een molen, die draaien altijd rechtsom. Wat indoor. belachelijk is. Daar zou iets ja. aan moeten gebeuren. Nou ja, de klok gaat natuurlijk ook rechtsom. Die gaat ook rechtsom. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. het schaatsen, alles... het hardlopen. Het, uh... ja. Of dat nou indoor of outdoor is, ze gaan allemaal linksom. Ja, wat was dat dan? Ik heb, ik, oh, wat, het is eigenlijk, eigenlijk is het zo zinloos, hè? want ik zit hier en ik hoor al die antwoorden... en dan tegen die tijd dat de vraag <laughs> weer gesteld wordt, ben ik het weer vergeten. Het is toch verschrikkelijk. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En uh, wanneer viel het je voor het eerst op? Nou, ja, al, al maanden geleden al. En ik, ik heb het aan iedereen gevraagd, maar ja. niemand die mij daar een duidelijk antwoord op kan geven. Nou ja, dan ga ik een poging voor je wagen, Jacques. Graag. Ik doe Heel mijn dag. best. Ik zeg gewoon weer 0800 1121. Waarom al die sporten rechtsom... Nee, linksom. Linksom gaan. Link, linksom gaan. Linksom ja. gaan. Ja, laat ik het wel goed zeggen dan. Ik, ik doe mijn best voor je, Jacques. Oké. Okay. Wacht je het nog even af? Uh, moet ik aan de lijn blijven? Nee hoor, maar gewoon nee. wel aan de radio geplakt. Doe ik. Oké, okay, dank je wel vast. Bedankt. Dag, dag. Jacques. 0800 1121 als je een antwoord weet op een van de vragen die nog open staat. Of mail onder op omroepmax.nl